NOS Nieuws van 11 Uur. Dit is door meegens met het NOS-journaal. De schuldhulpverlening werkt te vaak niet goed omdat de overheid te veel uitgaat van de zelfredzaamheid van mensen. Dat zegt de Nationale Ombudsman. Mensen die met problematische schulden te maken hebben, zijn vaak juist niet de mensen die zichzelf makkelijk kunnen redden. Ze worden te makkelijk weggestuurd bij gemeenten en zijn niet mondig genoeg om daar in te gaan. Mensen met probleemschulden die niet worden geholpen... krijgen vaak ook geestelijke en lichamelijke gezondheidsklachten. Staatssecretaris Kleinsma vindt dat gemeenten maatwerk moeten leveren. Daarom heeft het kabinet eerder al 100 miljoen euro extra gegeven aan gemeenten... voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Op de maasvlakte woedt een grote brand in een silo waarin steenkool wordt gemengd. Het is onduidelijk of dat gevaar oplevert voor de omgeving. De silo hoort bij een energiecentrale van het bedrijf Suez... Volgens RTV Rijnmond zijn in de wijde omtrek dikke rookwolken te zien. De brandweer is met groot materieel uitgerukt, worden onder meer vier blusboten ingezet. De luchtkwaliteit in Nederland voldoet niet overal aan de Europese normen, zegt Milieudefensie na eigen onderzoek. Op zeker elf drukke punten in grote steden zitten veel stikstofdioxide in de lucht. Van de grote steden doet alleen Utrecht het goed. Het RIVM spreekt van uitzonderingen en noemt de luchtkwaliteit in het grootste deel van het land wel in orde. Vandaag komt het eerste stukje van de Markerwadden boven water, een nieuwe eilandengroep in het Markermeer. Sinds eind april werken natuurmonumenten en Rijkswaterstaat aan het opspuiten van de eilanden. Het is voor het eerst dat er een dergelijk project op deze manier wordt uitgevoerd. De eilanden worden opgespoten met klei die nu op de bodem van het Markermeer ligt en daar de leefomgeving verstoort. Daardoor wordt het leven onder water ook rijker, zegt Natuurmonumenten. Het weer in het noorden is het bewolkt, met kans op wat regen. In het zuiden meer zon. Later vandaag ook meer bewolking in het zuiden. Kunnen dan wat buien vallen, met kans op hagel of onweer. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NMS Journaal. FM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen...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 Say ¡Gracias!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 Ha ha ha.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 Eu te pego, delícia, delícia, assim você mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, teima. Sábado, na balada, a galera começou a dançar.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 Nossa, als je me zo Ai als je me zo delícia, delícia, assim você me mata AI SE EU TE PEGO Ai, ai, se eu te pego, als me Angel, up like a soldier, baby. Yeah, I know you zombie, like that. zombie, like he's a a zombie, he's